Het is vijf uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. President Obama heeft de VN-resolutie tegen Libië over de telefoon besproken... met de Britse premier Cameron en de Franse president Sarkozy. De drie zijn het erover eens dat het geweld tegen Libische burgers moet stoppen. Ook hebben ze afgesproken dat ze alle volgende stappen met elkaar zullen afstemmen... en dat ze bij het uitvoeren van de resolutie nauw zullen samenwerken met de Arabische landen.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 Volgens het Japanse atoomagentschap is het nog onduidelijk of dat kwam door een explosie. Intussen is het Japanse ingenieurs gelukt om een elektriciteitskabel aan te leggen naar de centrale. Vandaag wordt geprobeerd om het koelsysteem van de reactoren 1 en 2 weer op gang te brengen. Bij de kerncentrale komt nog steeds veel straling vrij. De internationaal atoomagentschap noemde de situatie gisteren redelijk stabiel, maar nog steeds zorgelijk. Het dodental na de aardbeving en het tsunami loopt verder op. Er zijn in Japan 6400 lichamen geïdentificeerd. Het weer bewolkt en droog bij een graad of 4. Overdag kans op wat regen en middentemperatuur rond 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl, dat is het mailadres. Dus daar kan je ons uh, van de week weer bereiken. Maar nu is het handigst als je aan het programma deel wilt nemen. Als je belt naar 0800 1121, of je even meldt op de chat en die is te bereiken via www.nachtzuster.net. En twitteren kan via Apenstaartje Nachtzuster. En de vragen die nog openstaan op dit moment... die uh, zijn in ieder geval die van het Oost-Indisch doof zijn die net ge gesteld werd. Dus Oost-Indisch doof, wat heeft die uitdrukking eigenlijk met Oost-Indië te maken? En hoe vertaal je het in het Frans, Duits, Engels, Spaans en Italiaans? Maar één van die vijf is ook van harte welkom, via 0800-1121. Um, dan was er die vraag van Martijn die zich afvraagt... of ze in het uh, buitenland het aantal inwoners van een stad anders meten dan in Nederland. Want Amsterdam bijvoorbeeld is, uh, heeft minder inwoners dan Keulen... terwijl Keulen voor hem veel kleiner lijkt. Hij komt er nogal regelmatig. Dus kan het zo zijn dat ze de omgeving van Keulen daar meetellen... in het uh, inwonersaantal van Keulen? Nou, Als je daar iets zinnigs over kunt zeggen, 0800-1121... De bonussen in het bankleven. Hoe kan het dat daar nog steeds zulke enorme bonussen worden uitgedeeld? Was eigenlijk de eerste vraag van deze uitzending. Is een hoop overgezegd. Maar als je nog een afdoende toevoeging hebt. Dan kun je ook bellen naar 0800 1121. Nieuwe vragen kun je ook doorgeven. En die ene vraag die nog open staat over slaap. Waarom telt de slaap die je geniet voor 12 uur s'nachts dubbel. Dat schijnt waar te zijn. Is het ook echt waar? En waarom is het zo? Bel even naar 0800-1121. The Romantics and Talking in Your Sleep. Nou, als je dat nou maar doet voor 12 uur, dan schijnt het dubbel te tellen. Ik weet het niet. Klopt het? En waarom dan? 0801121. Uh, hallo, met wie? Met Gijs. Hoi, Gijs. Ik had een vraag over koffie. Nou, dat is mooi. Daar ben ik voor. Uh, koffie. Uh, ik heb een paar pakken koffie waar het vacuum vanaf is. Kan ik dat gewoon opdrinken? Wat gebeurt er dan eigenlijk mee? Nou, hoe lang is koffie goed? Ja, en ook dat, dat gekke met uh, vaak mef, dat ik nog nooit eerder gehad, ik koop best wel veel koffie in voorraad omdat ik echt een junk ben op het gebied. Ja. Dus uh, ja, dat vroeg ik me af. Maar je had een voorraadje uh, aangelegd. Ja, nu zijn een aantal uh, pakken zijn dus uh, slap. En hoe zou een aantal pakken? Hoeveel? Een stuk of twee, drie, vier, ik weet niet. Wat precies. is er gebeurd dan? Ik heb geen idee ik vind het toch een beetje onrustig. Ja, gek hè? Als opeens van vier pakken het vacuüm af is, zou ik toch denken van, nou, wat is er gebeurd? dat ja, ligt het ligt bij de voorraadkast. Dan gebeurt oh, ja. eigenlijk niks. Meer. Ik wou net zeggen, waar bewaar al die, uh, al die uh, koffie? Uh, maar hoeveel pakken heb je daar staan? Ik weet niet exact. Het is natuurlijk vier, vijf vooral. Oh, maar allemaal van het vacuum af bijna. Ja, en ook allemaal hetzelfde werk. Hmm. En jij, jij bent een koffiedjunk, dus je hebt in ieder geval flink wat pakken op voorraad altijd in de kast staan. Ja, nee. Ik heb een aantal dingen heb ik altijd veel op voorraad, ja. ja. verstandig. Wat heb je nog meer op voorraad? Uh, het flatpapier, uh, dat soort uh, onzin. Maar ik geen ja. zin om naar de stad te gaan, dan heb ik altijd wat in huis. Ik heb ook altijd kerkers in huis of dat soort dingen. Krekkers. Ik ben als zijn hele grote pot Sambal kwijt, als iemand daar een oplossing voor heeft. Dat is een grapje. Een hele grote pot is gewoon weg. Gewoon verdwenen? Ja, idiote. is een raar praatje. Ja, serieus? En je slaapt, wandelt niet? Nee. Oh, nee, denk dan heb je, je misschien weggegooid een kiertje? Nee. Uh, ja, ik vroeg trouwens wel, uh, dat is een stuk jonger. Ah, Oké, okay. nou het zou, het zou dus ook kunnen. Ik heb een kinder tijd door, want ik Echt waar? Zijn er zijn toch ook wel grote mensen die slaapwanden? Ja, maar de meeste groepen zoals bij kinderen. Oh. En we hebben een grote potsambal kwijt. Wanneer ja. kwam je daar achter? Ja, gisteren. En wat is het signalement van de potsambal? Ja, Bajak B ja, of zo. zo, zo <laughs> van de Toko. Ja, daar dus zit je dan zonder sambal met koffie. Weet je trouwens dat Toyota met een nieuwe auto komt? Nee. Die tsunami is groter dan de golf. Uh. Hm. Hm. Dus weet je, dit is de eerste Japan grap die ik hoor. Ik vond hem wel erg leuk. Ik kwam niet meer bij. Ja, maar je brengt hem wel een beetje onderkoeld. Ja, maar dan komt hij het leukste binnen. Oh, dat was de maar, reden. Want als je gaat zeggen van ik wil graag een mop vertellen. Ja, nee, dat is altijd onverstandig. En het is nog onverstandiger om te zeggen ik ga een leuke mop vertellen. Ja, dat is nog erger. Ja, ja precies. Goed, uh, ik ga op zoek naar een antwoord voor je. Hoe lang blijft koffie goed als het niet meer vacuüm is? Ja, precies. En wat ik me ook afvraag... met dat je hebt toch zo'n apparaat, dan zou je toch ook daar, salami trouwens mee ja. vacuüm kunnen trekken. Of, je ja. Maar die ik niet steeds zo duur, dus ik weet ook niet of het werkt. Maar... Het werkt volgens mij wel, maar om nou een vacuümapparaat aan te schaffen... voor als je eens een keer salami maakt. Ja, ik weet niet hoe vaak ze salami wil eten. Ja, precies. Maar dan vind ik een plastic zakje met een stukje witbrood erin nog net een betere oplossing. Maar ja, dat ben ik. Ik vond het ik. grappig dat jij vroeg, van, kan je dat ook daarna dat witbrood opeten? Ja, dat zou ik me dus ook afvragen. Ja. Goed, bedankt Gijs. Oké, okay. ik heb een uur dubbel geslapen. Ik kan daarna dus niet meer slapen. Ik ben om 11 gaan slapen. Ja, dan heb je er al twee uur op zitten. Ja, precies. Ja, dan ga je dan. <laughs> nou, dan wens ik je nog een goede nacht en uh, morgen slaap mij iets beter dan. Oké, okay, dankjewel. Dag Gijs. Dag. Het scheelt als je niet zoveel koffie drinkt. Ja, vandaag heb ik niet zoveel koffie gehad. Oh, oké. Okay. Dan is dat het niet. Al een paar weken niet. Was. Maar dat zijn oh. andere redenen. Is het niet zo belangrijk. En staat, al die tijd staat dat maar te ver, verpieteren. in. Ja, dat dat is ook de koffie wel koffie. zo, ja, ja, ja. ja. Goed. En dan heb ik ook nog cupjes espresso koffie in de voorraad. Oh, ook nog? Nou, in ieder geval, als er, als, er, als er iets gebeurt in Nederland, dan zit jij niet zonder koffie. Absoluut <laughs> niet. Hé, dat is nou jammer dat ik nu niet een plaatje kan draaien. Want ik heb wel zin in, ik heb wel, dat vind ik altijd zo'n leuk plaatje van één kopje koffie. Hebben jullie niet een kopje Hè, die, Heb ik wel, maar ik ga nu eerst met iemand anders praten. Die belt over heel iets anders en dan komt de koffie als een tang, een tang op een varken. Koffie kan je altijd, dan kan je ook s morgens om zes uur koffie nemen. Dus kan je het ook als afsluitend plaatje nemen. Ja, neem wel afsluitend plaatje dat je altijd de wist. Oh ja. ja, ja. Altijd. Daar word je wel blij van. Dat, ja, weet je, dat vind ik echt een fijne, dag om de vrij, of een fijne plaat om de vrijdag mee te beginnen. Ja, precies. Voordat ik naar bed ga. Ja, dan ben je misschien te blij. Uh, dan kan je niet slapen. Maar ik ga het gewoon nu zo proberen te draaien dat ik nu eerst met mensen over iets anders ga praten. Dat er iemand belt met het antwoord op de koffie. En dat ik dan één kopje koffie kan draaien. Daar ook een salami plaatje bestaan. Ik denk dat er ook wel een salami plaatje is. Maar de salami vraag is ook al opgelost. Ja, nog... Hé, hey, ik hoor vogeltjes. Ik ook. Even stil. Wacht, ik zet je wat harder. Niks zeg hoor, dan schrik ik. Oh. Het is 13 minuten over 5. Ik hoor al vogeltjes bij jou. Wat zijn dat? Het... Ik heb jou weer wat zachter gezet. Wat zijn dat voor vroege vogels? Ja, ik weet het niet. Maar je hoort het dus echt bij mij in de uitzending door mij. Ja, ik hoor gewoon op mijn koptelefoon opeens vogeltjes bij ja, jou op tafel Ja, ik hoor je echt geweldig. Terwijl, ja, echt mazzel heb ik er mee. Nou, hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan? Ja, goeie, goed hier, uur Oh, ja. Omdat uur is uit Dan laten we daar nu niet weer over beginnen. Dankjewel, nee. Gijs. Nee, ik zit je, je maar te ja, nou Maar de koffievraag is serieus. Ja, koffievraag gaan we beantwoorden nog. Oké, okay. Dag. Dag. 0800-1121 1 1. kun je nog steeds bellen met uh, antwoorden op, uh, op uh, alle vragen die nog openstaan. En uh, dat uh, deed ook de volgende bellen. Hallo, met wie? Hallo? Ja, ik hoor mezelf heel hard. Maar uh, dat is voor niemand leuk natuurlijk. Hallo? Je moet even praten. Anders hebben we namelijk een uh, lege lijn en schiet natuurlijk niet op hè. Dan zitten we naar leegte te luisteren. Schakel dan tenminste nog een kudde vogeltjes in zou ik zeggen. Nee. Goed, nou, dan ga ik nog even vertellen welke vragen ik nog heb. Want uh, ik, ben, ik hoop dat ik deze 1, 2, 3, 4, 5 vragen. nog wel allemaal beantwoord kan krijgen in, uh, in dit uur. Nou ja, de, eigenlijk de vraag over de bonus is al zoveel over gezegd. Maar als je nog iets wil zeggen over de. waarom er in het bankwezen. nog steeds zulke hoge bonussen worden uitgereikt. dan uh, kan dat nu nog. En die vraag van. Martijn over agglomeraties, zo begon hij hem zo mooi. Hij wil graag weten waarom. Uh, nou, hij wil eigenlijk weten of in het buitenland inderdaad de omgeving van een stad wordt meegerekend. als we het over het inwonersaantal hebben. Hij uh, gaf dan specifiek het voorbeeld van Keulen. Daar wonen volgens de gegevens 1,3 miljoen mensen. In Amsterdam wonen 800.000 mensen. Terwijl in zijn ogen Amsterdam veel en veel groter is dan Keulen. Hoe kan dat? Hoe gaat dat met die metingen? Dan die vraag over slapen. Klopt het dat als je voor 12 uur bepaalde uren slaapt... dat die dan dubbel tellen? En waarom dan? Oost-Indisch doof, de uitdrukking. Wat heeft dat met Oost-Indië te maken? En hoe vertaal je die uitdrukking... of dat gegeven in het Frans, Duits, Engels, Spaans of Italiaans? En gij zit dus met die open pakken koffie... die niet meer vacuüm zijn. Hoe lang kan die die bewaren? 0800-1121. Jos? Goedemorgen. Hallo. Ik hoor jou bijna niet. Yo. Ik zal wat harder praten. Of zet die vogeltjes maar af. Ja, nee, de vogeltjes zijn dan naar bed. Oké. Okay. Goedemorgen Astrid. Ja. Uh, wat het slapen betreft. Ja. Um, dat heeft dus niks te maken met uh, voor twaalf uur naar bed gaan. Oh. Maar het heeft alles te maken met <coughs> de eerste slaap die je krijgt. En de meeste mensen die beginnen zo rond elf uh, uur te knikkerbollen. Als je nou toegeeft, je kunt aan je slaap toegeven. Ja. Nou, als je aan je slaap toegeeft en je pakt de eerste slaap, die is het best. Oh. En dat kan ik niet direct wetenschappelijk bewijzen, maar wel door proefondervindelijk. Als ik zelf s'avonds bij Thijs naar bed ga, ik zet de TV niet aan, ik pak geen boek. En ik ga me concentreren op mijn voeten, dan slaap ik binnen de mogelijke tijd. Dan slaap ik heel erg goed. Oké. Dat gebeurt ook overdag. Ja. Ik slaap alles overdag. Oh lekker. Omdat ik s'nachts werk. Ja. Nou, de, die eerste slaap, het eerste signaal geef je daar aan toe, slaap je het allerbeste. Oh. En anders gaat je lichaam echt zich instellen op wakker blijven. En hoelang, ho, hoe lang duurt die eerste slaap dan? Totdat de wekker afgaat. Ah, maar dat is niet de eerste slaap, dat is gewoon je slaap. Ja, dat is je slaap. Oh. Maar meteen toegeven op het moment dat je slaap krijgt. Oké. Okay. En je daaraan overgeven, dat levert de beste slaap op. Maar het is niet altijd heel praktisch. Nee, dit is zeker niet praktisch. En straks hoor ik iemand over, over eten. En uh, we eten op elk moment van de dag. Uh, dat is ook al zoiets dons. Want uh, het ritme gaat bij mensen weg. Ja. Nou, en dat is ook weer te danken aan de 24 uurseconomie. economie En ook het slapen, want we zijn bij nacht en we wakker. Ja. De ene moet werken, de ander moet iets anders doen en weer een ander luistert naar de radio. Dus ja. we zijn bij nacht en wakker. wakker. Ja. En dat levert wel een hoop slaapproblemen op. Ja. Nee, dat is waar, maar dat heeft dus niks met die uren te maken. Nee, maar dat heeft niks met voor het... heeft alles te maken. Of dat je, als je nou gewend bent, als je pas slaap krijgt om één uur en je geeft daar aan toe, of om twee uur s'nachts en je geeft daar aan toe, slaapt je het allerbest. Oké. Okay. Dat is uh, de oplossing. Wat ben jij nu aan het doen, Jos, dat je niet slaapt? Ik ben aan het bakken. Oh, het is de... Nee. ja. Oh ja, ja, nee, maar ik wil zeggen, het is, het is de bakker, maar die heet toch Johan? Nee, die heet Jos. Ben ik nou heb, heb ik je naam nu door elkaar gehuzzeld. Dat zou kunnen. Het is toch ook wat, hè? Het is wat. wat maar slecht. ik heb eindelijk nog een klein rotvraagje. Oh, een die klein rotvraag. Ja, ik weet het en je bent inderdaad de bakker. Altijd na vijven nog even een vraagje introduceren waar ik dan een ja, uur voor aan ja, Het is maar een klein rotvraagje. Nou, jij... kom maar door met je kleine rotvraag dan. Jij kunt hem misschien zelf nog wel beantwoorden. Ach ja. Waarom... Uh, als een vrouw. Een vrouw. Ik ga nu generaliseren, maar wel heel veel vrouwen doen het. Waarom beantwoorden die een vraag, vraag altijd, altijd met, met een wedervraag? Wat denk je zelf? Ik weet het niet. Nee, ik doe het even. <laughs> ik weet het niet. Het is helemaal niet waar. Dat is wel waar. Als je vraagt Ach, wel aan nee. een vrouw hoe laat eten we, Ja. dan zegt ze altijd heb je honger. Nee, en, dat is helemaal niet waar. Ik hoe we gaan eten. Hoe heet jouw vrouw? In. Het, is, het ligt aan in. Nee. <laughs> als ik, als ik, als ik met Vaderdag twee stropdassen krijg, een rooien en een groene. Ja. En ik ga me aankleden na het ontbijt en ik kom ja. met de groene naar beneden. En en dan zegt ze, je zegt ze vond je die rooien niet rooien mooi? Rooien niet. Ja, dat is een psychologisch profiel zelfs. Ja. Dat is toch erg, hè? Zo, zo. Maar dat kan je ook niet beantwoorden, dus. Maar ben je wel gelukkig met Ian? We ah, hebben al 36 jaar. Ja? Ja, we zijn heel erg gelukkig. En, en behalve dat ze altijd alleen maar vragen met een medevraag beantwoord. Wat zijn de goede kanten van Ian? Oh, ze is heel ijverig, ze is ontzettend lief, ze is een geweldige moeder, ze is een geweldige oma, uh, Ja, noem maar op. Die kan naar alle handen hele goede dingen toedichten. Ze is heel ijverig. En ik haar op handen ook nog eens een keer, Ja. daarom. Maar ja. dat is wederzijds hoor. Is ook mooi? Heel erg mooi. Ja hè? Ja. Ach. Dus. Ik vind het allemaal wel heel romantisch nu opeens. Nou ja, maar je kunt het zo mooi en zo romantisch maken als je jezelf wilt. Dat is wel zo, maar die wedervragen, hè, dat is lastig. Ja, daar heb ik nog geen antwoord op. <laughs> nee, maar dat doen vrouwen helemaal niet. Waarom ja, doen vrouwen dat zijn? Nee, heel dat zerk. doen vrouwen helemaal niet. Dat doet Ian. En toevallig is de andere enige vrouw die jij regelmatig spreekt in je leven is de zus van Ian. Ja. Dus die doet het ook, want dat die het zijn ook. hetzelfde opgevoed natuurlijk. En de winkeldames doen het ook. Oh. Misschien ligt het aan jou, dat je altijd een beetje domme vragen stelt. Nee, helemaal niet, want als ik gewoon praktische vragen stel, dan wil ik heel graag een praktisch antwoord. Maar als jij bijvoorbeeld zegt van, hé uh, hey, uh, Mariska, wanneer zijn de krentenbollen klaar? Dan zegt ze, wat denk je zelf? Nee, want die moet ik zelf verzorgen. Maar oh. nou, als ik aan Mariska vraag, uh, Mariska, uh, maar Mariska werkt niet, maar uh, nee. bijvoorbeeld Annelies. Annelies, ja. uh, zijn, uh, hoeveel krentenbollen zijn er nog? En dan zegt ze, heb jij er geen meer dan? <laughs> Dat is knap, lastig. Ja, maar ik denk dat ze, ik denk dat ze kennen Annelies, in en de zus elkaar. Ja, die kennen elkaar. Allemaal. Ja, die hebben ze gewoon met elkaar afgesproken. Ze zitten hier te jennen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, oh. nee. Maar we komen er niet uit. Nee, maar het is gewoon niet waar. Nou, het is wel waar. Vraag eens wat aan mij... Maar het, het is geen aanval, het is gewoon een feit. En ik zou heel graag weten waardoor dat komt. Het is geen feit. Nou, het is het komt heel veel voor. Nee, je, kun, je, je kunt niet zeggen dat iets een feit is terwijl het helemaal geen feit is. Zeker wel. Nee, dat kan niet, Jos. Dat is het, dezelfde proefondervindelijke uh, ervaring die ik heb. Ja. En daar heb ik met, nou ja, ik, ik, ik kan daar waar ik kom, ja. dat valt mij gewoon op. Ja, maar jou, dus het is, het is, dat ligt niet aan vrouwen. Dat is, jij bent de constante in dit verhaal. Ja, omdat ik een van de weinige mensen ben <laughs> die, die, die dat, dat opvalt. Valt. Ik ga de hele week op letten. Ja. Als het nou niet waar is, ja? dan, uh, dan uh, weet ik het na deze week zeker. Nou, dan ga ik, uh, ga ik deze hele week turven. Ja. Met zoveel mogelijk mensen. Ja. En als ik één, twee weken geturfd heb, dan bel ik jou weer op. Dat is goed. Ja? Ja. Doen we. Um, ja, ik zit te denken, jij stelde een vraag en ik gaf gewoon een antwoord. Ja, tot, uh, tot binnenkort, Jos. Tot binnenkort. Oké, okay. dag, Bakse. Doe we. Da hoi. 0800 1121 is nog steeds het uh, telefoonnummer, dus uh, bel vooral. Hans, hallo. Dag, Astrid. Dag, Hans. Ik hou van mooie vrouwen. Weet je wel? Ja. Nou, dat... Ja, weet je wel, hè? Ja, wacht, wacht hoe even. Hoe weet je dat nou? Ja, nou, dat, dat hoor ik meteen. Nee, maar hoe weet jij nou dat jij van mooie vrouwen houdt? Nee, ik hou, niet van... Nou, ik hou ook van mooie vrouwen. Kan mij wat ja, schelen. Dat wel, hè? Ja, wel, Zeg even, ik heb een paar uh, dingen opgeschreven net. Oh jee. Ja, uh, Gaan we evalueren? die uh, buitensteden. Ja. Van, bijvoorbeeld, er was, deze week was er op uh, LA. Ja. Met de suburbs, de suburbans, de outskirts. Dat zijn ongeveer 13 miljoen inwoners. Ja. En je hebt het over Keulen en over nog een plaats. Ja. Dat bedoelen ze dus mee. Keulen met. En als ze uh, alleen Keulen bedoelen of Amsterdam. Ja met 750 uh, of 730 miljoen of <laughs> ja. 100.000 inwoners. Ja, <laughs> 730 miljoen 100.000 inwoners, ja. Ja, nee, maar dan, dan zeggen ze dat er extra bij. Oh. Dus LA, uh, Los Angeles, bestaat gewoon de kern... uit minder dan 13 miljoen inwoners. Alleen als je de, de, de outskirts of de suburbans, hoe doen we dat, dan is het 13 miljoen. Ja. Is dat duidelijk? Ja, maar ik zit even te kijken. Want de, mijn vleittige chatters die hebben inmiddels opgezocht hoeveel inwoners keulen uh, heeft. Ja, en dat zijn er veel minder dan 1,3 miljoen. Dus ik denk dat het uh, toch dat uh, Martijn die met deze vraag kwam, in het geval van 1,3 miljoen het wel over en, uh, en keulen en de omliggende Suffermans gebeurde de toestanden, dingen heeft. Ja, nou dat is ook. Ja, nou, maar goed, ik heb het zo uh, geleerd op school. En ik heb het al een paar keer bevestigd gekregen op de radio en op de tv. Ja. En uh, nou ja, daar hopen we dus aan. Dus als ze zo meten, zeggen ze het er in principe bij? Eh, uh, nee, het hangt er vanaf. Oh. Net wat ik zeg, als we het over Keulen hebben of, of, of Amsterdam of wat voor staat dan ook. Ja. Ik kom zelf uit Enschede en we hebben ongeveer 160.000, 180.000 inwoners hier. Ja. Maar als je dan de Loneke erbij rekent en, en, en, en al die andere voorstadjes of dorpjes, ja. dan komen wij op een groter, hoger getal uit. Dat lijkt mij logisch, ja. Ja, nou ja, dat is het antwoord ongeveer. Ja, maar weet ja. je wat je nu eigenlijk in feite zegt Hans, is ja. als je meet, als je het aantal inwoners van een stad meet, dan kom je op een getal uit. En als je de dorpen eromheen, erbij telt, kom je op een hoger getal uit. Ja, dat is een beetje zeggen van, nou ja, als je, als je, een, als je, een, als je een muis neemt en, je, en die heeft vleugels, die kan vliegen en die woont in de kerk, dan is het een vleermuis. Nou nee, maar zulke dingen ga ik niet op in, want daar weet ik niks vanaf, van muizen die vliegen en zo. Nee, ik heb nooit een... uh, olifanten nee. die vliegen Nooit? Nee, nog nooit. Echt niet? Jij wel? Ja, dombo. Ja, in Kampen hebben ze rare dingen, dat weet ik wel, maar uh, nou. daar heb ik nooit van gehoord. Hans, ik moet gaan. Nee, ik... ik heb nog wat andere vragen. Nee, je gaat een tunnel door. Wat? Oké, okay, wat had je dan nog? Uh, <laughs> oh ja, die vraag met die tegenvraag beantwoorden Ja. van die meneer. Ja. Daar is hij op, Nederland, bij, op school op Nederlands niet goed opgelet. Hm. Want een, een vraag moet je nooit, mag je nooit eigenlijk met een tegenvraag beantwoorden. Dat is zeer onbeleefd. Nou, dat moeten we dan maar tegen Ian zeggen. Ja, wie het was, weet ik niet. In of wie dan ook. Nee, het is Jos, maar zijn vrouw In, die doet het de hele tijd. Ja, ik heb iets van gehoord met Jos. Ja. Dus die heeft dan geen etiketten gehad op school. Wat zeg je? Die heeft geen etiketten gehad op school. Ik niet. Hans, ik ga ophangen. Ik heb geen zin meer. oh nou ja, goed. Nee, tot de volgende keer. Ja, adios. Dag! Doei. Hoi. 0801121. 1121 ja. Bea... Ja, goeienacht. Goeienacht. Ik heb uh, twee kleine kooktips. Ja. Of iets wat kook te maken heeft. En ik heb een antwoord op die huurtoeslag. Huursubsidie heet tegenwoordig huurtoeslag. Oh, oké. Okay. En wat moeten de ouders van uh, dinges. Hoe weet ik ook weer. Sean nou, doen? Het, heeft er, het hangt er ook vanaf. Als het oudere mensen zijn, ga ik er maar één van uit dat het huis hypotheekvrij is. Ja. Oudere mensen zijn niet meer de regel naar hypotheekvrij. Ja. Als die naar een huurwoning gaan. Ja. Dan krijgen ze geen huurtoeslag, want die, die, dat huis, dat is vermogen. Oh, dus ook al is het niet verkocht, het is gewoon eigen vermogen wel. Het is vermogen, ja. Ach. Ja, want ik dat heb dat... in mijn vriendenkring, er is iemand die heeft een uh, eigen huis. Ja. Iemand die is gescheiden en die, die heeft een, een eigen huis. En dan, uh, omdat hij zonder werk gebleven is, is op een gegeven moment de bijstand ingesurkeld. En je krijgt al je extra voorzieningen niet omdat hij dus een eigen huis heeft. Hij krijgt geen onteffing van de waterbelastingen, van de gemeentelijke belastingen. Uh, ook je, huurt, je, je huurtoeslag, dat kan hij ook vergeten. Hij, hij kan dus wel een hypotheekrenteaftrek krijgen. Dat is trouwens twee derde van de ko koek van gesubsidieerd wonen. Ja. Want de, de huurtoeslag die komt er verhoudingsgewijs bekaarder af als de hypotheekrenteaftrek... Maar ja, het ene trekt het andere recht omdat huiseigenaren ja, meer kosten hebben. Ja. Want die moeten dat huis ook zelf onderhouden. Want ja, je Als huurder niet hebt. je. Ja. Maar als huurder ben je een, uh, ja, een mat. Hallo, bent u er nog? Ja, hoor, ik ben er nog. Ja, ik hoorde een zoomer. Ik dacht de verbinding gaat eruit. Ja, nee, maar je bent er nog. Nou ja, en, uh, je hebt dus, uh, uh, de, dan ben je dus de prooi van de inflatie, want ja. dan wordt naar hartgeleur steeds elk jaar de huur verhoogd. Ja, dan ben je wel de pineut, hè? Ja, en dat is die huurtoeslag. In mijn beleving is die vermoedelijk bede bede bedeeld. Ja. ja. En de meest trekkende voorwaarden nou, ik vind het verdrietig voor de ouders van John, dus we gaan snel door naar de betekenisloze kooktips. Mag ik nog... Uh, ja. Ja, nou, uh, als, u kent het verschijnsel wel als je aardappels geschild hebt. Dat je van die zwarte groep in je handen hebt, hè? Um, als je dus aardappels Ehm um, Ja. Na afloop zijn je handen ontzettend veel en denk je, oh goede genade, hoe krijg ik dat schoon? Oh. Nou, dat is een heel, heel makkelijk. Ja. Uh, als je de aardappels scheelt, dan doe je ze in het, in het koude water. Wat je in een pan met water gooit, dan die aardappels. Tenminste, zo heb ik het geleerd. Ja, dat principe ken ik. Ja. ja. Nou, en als je dan alle aardappels geschild hebt, want die aardappels heb je toch in je handen gehad. Ja. En u, u, u steekt uw handen in dat water en u schrijft ja. goed door die, aard, die aardappels door uw handen heen. Ja. Een soort dan van krijg wassen. Een blanke sneeuwbloem boven. Oké, okay. maar moet dat dan in het water bij de aardappel of ja, <laughs> gewoon ja. ook onder de kraan met een beetje zeep? Nee, nee dus dat is niet. Nee, gewoon de, de handen die dus, uh, die dus zwart zijn van de van schillen, ja. zit vaak wat aardig. Nou, die doop je dan bij die aardappels in. En dan als het ware, ja, dan kneed je zacht die aardappels, laat je door je handen glijden, om het zo te zeggen. Ja. En uh, net zoals dat je met een stuk zeep zou doen, weet ja. je dat idee? Maar dan in die je handen bij de dopen in die aardappels. En als je dat dan uh, goed gedaan hebt, dan haal je je handen boven en dan ben je alles wat er genoeg kwijt. Nou, altijd handig als je dat een keer uh, hebt. Ja. <laughs> en wat was je, want je had twee tips bij je. Ja, nou wij hadden ook, als je dus wortels schoonmaakt, heb ik van mijn moeder geleerd. Ja. Uh, uh, dan... Uh, dan zetten mijn moeder, maar dan moet je nooit de, de, de kontjes van de wortels afsnijden. Hè? Oh! Uh, dan moet je als het ware het water koken. Ja. Een beetje soda erin. Oh. Dat klinkt heel gek, en daarom moet je ook de wortels. Uh, en dan gooi je die wortels erin. Ja. Laat je ze schrikken. En dan kan je zo de schilletjes van de wortels zo, uh, zo eraf halen. Oh! En dan heb je geen gekrappen en ook geen vuile handen. Maar je moet vooral niet de kontjes van de wortels afsnijden. Nee. Want, want dan trekt de sodasmaak erin. Oké. Okay. Dus, dan laat je die wortels goed strikken dan in, in dat sodawater. Dus een eetlepel soda in een, in een pan met, uh, ja, met kokend water. En dan gooi je die wortels in. Laat je ze even strikken. Dan gooi je dit, giet je het leeg in de, in de gootsteen. Uh, of in een hittebestendige bak. Nou En dan stoel je ze goed uit. En dan kan je ze zo met de, met de handen afstropen. En dan heb je de klus van twee keer niks. Weet je hoe mijn vader vroeger altijd de eieren liet schrikken? Ook iets kokend water waarschijnlijk. Nee, want met de, met de eieren die deed je dan... De, ik had geleerd van mijn moeder, van in de eieren koken. Ja? En dan hopelijk in één keer in ijskoud water. Dan, ja. dan lieten die schilletjes goed los. Ja, ja dat is hetzelfde idee. Dat, nou, ik ja. weet ik dat weer, want dat deden wij ook vroeger Maar huis. mijn vader die deed altijd, dan deed hij het dekseltje <laughs> van de eierpan. En dan riep hij heel hard, boe! Oh. En dat vond ik dan altijd heel grappig. Ja, ja, ja. Waaruit je bij moet zijn, denk ik. Ja, dit is, dit is een... en dan was je waarschijnlijk nog een betrekkelijk klein meisje dan. Ik was nog een betrekkelijk klein meisje. En het hielp ook eerlijk gezegd niet echt om de velletjes goed van het ei te krijgen. Nou, dat hadden wij. Dat, was, dat is net zoiets. Uh, mijn, uh, ons vader die nam ons mee naar de zee. Ja. In de zon s'avonds onder. En dan moesten we naar de zon kijken die dan onderging... En op een gegeven moment, de zon wordt dan steeds klein. Op een gegeven moment heb je dan een pinopetje boven de horizon uitsteken. Dus van de zee, we keken dan de zee op. En toen dus zei hij, nou als je daar heel goed luistert, dan hoor je hem sissen. Want als je dus een, een brandende lucifer in het water gooit, dan hoor je hem ook sissen. Ja, ja, ja. ja, ja. En dat hoorde je dan bij de zon ook. Maar dan moesten we strak voor ons uit blijven kijken. En mijn vader stond dan achter onze rug te sissen heb <laughs> in de zon hoe wees is. Dat is eigenlijk net zoiets. Ja, precies. Ja. En, en dan nog één tipje. Als ja. je tomaten <laughs> uit het velletje wilt krijgen... Ik vind wel, Bea, je hebt allemaal antwoorden op vragen die niet eens gesteld zijn. Ja, maar ja. het is toch altijd handig om mee te doen? Ja, nemen. als je dan toch luistert, hè, dan pik je het nog even mee. Ja, ja. ja. ja. Nou, als je tomaten, tomaten makkelijk wil schillen, ja. laten goed koken. ja. Erin, en dan schrik dat ook, oh, ja. de schrik het ook, de velletje. En even boer roepen. Ja, ja, ja, ja. ja dat, precies. Ja. Nou, je wel. Ik zou zeggen, succes met de uitzending. Ja, en uh, uh, hetzelfde. Bedankt. Dag. Tot de volgende keer, nou. dag. Joppie. Ja, dat is Joppie. Hallo, Joppie. <laughs> ik, uh, ik heb misschien een oplossing voor uh, een van de luchtjesvragen. En nou, dan ja. niet direct, maar om uien uh, te snijden. Ja. En misschien is hij al algemeen bekend, hoor. Maar wat denk je als je uien snijdt boven de, de, de luchtafzuiger? <laughs> eh, om, ja, onder de luchtafzuiger. Onder de afzuigkap? Onder de afzuigkap. Wat denk je dat er dan gebeurt? Ja, dan en dan denk ik dat juist de uienlucht omhoog gaat en dus in je neus komt. Ja, denk je dat je neus meer kracht heeft dan die, af die afzuiger? Nou, de mijne wel, hoor. Oh, dan. <laughs> Nou, ik uh, probeer het maar. Eens. Ja, ik vind het hele goeie. Dank je wel. Moet de afzuigkap dan niet huilen? Nou, dat dan houdt hij, maar dat gaat allemaal naar buiten. Ja, precies. Geen, dat is geen medelijden dat met de afzuigkaf vind op ik ook. Geen te huilen. <laughs> Dankjewel, Jopie. Probeer het maar. Eens. Ga ik doen. Da. <laughs> Dag. 0801121. En uh, ik zit eigenlijk nog op twee vragen een beetje te broeden, met nog 24 minuten te gaan. De koffie van Gijs, die zit met twee pakken open, of het meer volgens mij, meerdere pakken open, opengemaakte koffie. En uh, niet meer we hem dus. Hoe lang kan ik die koffie bewaren? Als je dat weet, dan uh, maken we Gijs heel blij. 0800-1121. En die vraag over Oost-Indisch doof. Weet je dat je. Je hoort het wel, gebeurt vaak bij kinderen, ze horen het wel... maar willen niet luisteren en doen net alsof ze het niet horen. Dat heet Oost-Indisch doof. Waarom heet dat eigenlijk Oost-Indisch doof? Wat heeft dat met Oost-Indië te maken? En hoe vertaal je dat, uh, dat uh, ja, gebeuren in bijvoorbeeld het Frans, het Duits of het Engels? Als je het weet, 0800 1121. En de crypto is nog helemaal niet opgelost. Dat is toch ook schrikwekkend. Misdaadfamilie is de opgave. 10 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En je kunt nog bellen naar 0800 1121 als het je lukt om de crypto te ontcijferen. Misdaad familie en de oplossing moet bestaan uit 10 letters. Anne. Hi. Hi. Goeien, goeien nacht. Hallo. Ik weet niet of dat oost is doof weet ik het niet. Oh. En die koffie ook niet, maar ik bel over die Jos die bakker. Ja, die uh, over, over of slaap waarom, uh, voor twaalf uur altijd, dubbeltop. Oh! Waarom vrouwen altijd een tegenvraag stellen Jos moet gewoon verhuizen. Ja. Want volgens mij woont hij in Brabant. Oh. En uh, ik woon boven de grote rivieren, daar doet niemand dat. En bij mijn zus in Bredou doet iedereen het. Oh, het is... Um... Het is gewoon lokaal. Oh. En moet Jos even terugbellen dan? Want ik weet niet waar hij woont. Nou misschien, nee, ik, hoorde, ik hoorde een vraag... Ja, hoorde dat hij in de Brabant de... werkt. Ik moet even... Want ik moet even dan, of ik het nummer van Jos wel heb. Ja. Oh, ja begin nou, nog. Waar is het begint met 04. Ja, dat denk ik ook wel, maar ik bel hem wel even. Even checken hoor. Potverdrie. <laughs> Ga je hem nu bellen? Even. Ja. Het gaat er over volgens mij al. Jos? Met Jos. Ja, Jos, hi Astrid Nachtzuster, om Max Radio 1. Ja, ik heb het gehoord, maar ik ga echt niet verhuizen hoor. Nee, maar je woont dus daar wel. Ik woon in Brabant. Ja, zie ja, je. De, de maar je als, je, als, als die mevrouw zegt van. Uh, uh, mijn zus in Breda doet het ook. Nou, Breda is hier 60 kilometer vandaan. Dus dat betekenen dat heel Brabant dit doet. Ja. ja. dan vind ik het probleem groot genoeg om eens een keer aan te pakken. Oh ja, maar het is, ik, ben niet, ik ben niet van het oplossen van de rare eigenschappen van Brabanders, hè? Nou, ik ben ervoor nee, het ja, beantwoorden Brabantse. van je vragen. Jij zegt, waarom beantwoorden vrouwen altijd de vraag met een wedervraag? Ja. Nou, omdat het gewoon een beetje malle Brabanders vrouwen zijn. Dat zou dan ook kunnen. Ja. Nou, maar mijn vrouw is trouwens geen Brabantse. Die is geboren in Limburg. Dat we ja. daar toch over hebben. Ja, maar ja, dat is nog erger. <lacht> dat is nog meer zuidelijk. Zou ik niet durven zeggen. ik <lacht> <lacht> kan echt niet verhuizen, maar het zou, het zou een heel plaatselijk eh, probleem kunnen zijn. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, we... ik, lop, ik woon inderdaad in Brabant <coughs> tussen Eindhoven en Zaltbommelbos. Nou, ja, dat heeft ze goed gehoord, hoor deze Anne. Ja, maar als zij een nee. regelmatig contact heeft met Brabanders, dan hoort ze dat wel. Ja. En ik, ik, ik verbloem mijn afkomst niet. Nou, ben je, ben je blij met dit antwoord? Absoluut <laughs> niet. Nee, dat dacht ik al. Maar het leeft wel. En dat vind ik wel ja. leuk. Nee, dat is altijd goed. Nou, uh, bakken jij, Jos? Doe we. Anders zijn de krentenbollen straks niet op tijd af. Oké, okay, Anne, ik vind, ik vind het een hele mooie observatie. Ik okay. was er blij mee. Hey, dag. Ja, dag. Dankjewel, hè. Ah, ja, vrouwen, mannen, het is natuurlijk een hele... Ja, er zijn altijd een, een beetje van die onderscheiden tussen te maken. En uh, Laura Jansen, zangeres, die woont in Amerika van Nederlandse afkomst... heeft daar een prachtig liedje over. Het gaat over uh, vrouwen die weer vrijgezel zijn. Wat kunnen ze dan wat ze niet konden toen ze nog verkering hadden? En uh, dat uh, hoor je in het liedje Single Girls. my new hair I cut it when you weren't there and pieces of us everywhere were falling down Laura Jansen heet 0800-1121. Als je weet hoe lang koffie goed blijft na het openen van de vacuümverpakking. En uh, als je het antwoord weet op de crypto en die luidt misdaadfamilie. De oplossing bestaat uit uh, tien letters. En die goede oplossing is nog niet doorgegeven. Nou, dat is toch ongelooflijk. 0800 1121 is het telefoonnummer hier. En uh, de oplossing wordt toegejuicht als je even belt. Leen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik denk een, uh, de oplossing te hebben voor de term Oost-Indisch doof. Uh, wat was het geval? Nou, de Hollanders waren natuurlijk de bezetters van Indonesië. En uh, de Blanda's werden ze dan uh, genoemd. Hè. Uh, en om nou uh, ja, toch af en toe een beetje de kont tegen de krip te gooien... Uh, deed men daar net alsof uh, men de Hollanders niet begreep. En uh, dan moest soms een vraag wat twee tot drie keer herhaald worden. Yeah. En dat was eigenlijk een beetje een, uh, ja, een vorm van, toen bestond de term natuurlijk nog niet, burgerlijke ongehoorzaamheid, om toch een beetje aan te geven dat, dat men toch de pest aan die Hollanders had. Oh. Nou, dan is de uitdrukking wel logisch, maar dan is het eigenlijk ook heel logisch dat daar niet echt een vertaling voor is. Nee, want dat is natuurlijk toch een typisch Hollands gebeuren geweest. ja. Ten opzichte van Indonesië. Ja, ja, ja. ja. Nee, dan is, het, uh, dan is het wel heel logisch dat je dat niet even vertaalt. Nee, zeker niet in Spaans of Frans of nee. wat dan ook. <laughs> dus dan krijg je gewoon... Uh, ...pretending not to hear something because you do not like the Dutch... Dat is wel heel erg, heel erg mondvol. Ja, of uh, uh, um, nee. in het Frans lukt me even niet zo vroeg op de ochtend. Hé, hey, dat is nou jammer dat het weggezakt is. Ja, nou, dankjewel. Goed verhaal. Lekker kort. Uh, mag ik er nog even iets aan toevoegen? Ja, is, zeker. Die, uh, die, die film uh, um, over, over, die, uh, over die schrijver... Of die schrijver, uh, ja, hoe heet het ook weer... Die laat uh, eigenlijk een beetje de, de Hollandse... Uh, Tijd herleven, dat is een aantal jaren terug is dat gefilmd, uh, van uh, Douwe Dekker, of hoe heet die... Uh... Nou, ging in ieder geval over, over het, uh, het Hollandse leven in Indonesië. En daar zie je op een gegeven moment ook een fragment waarin ja. precies dat gebeurt wat ik nou net aangeef. Dus dat doet men net alsof de Hollanders niet begrijpt. Alsof men de Hollanders ja. niet begrijpt. Ah, Oké. Okay. Dus dat is het. Dus daar is het nog in, uh, in terug te voelen even als je dat uh, ja. kunt vinden. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Tot de dienst. Bedankt voor de uitleg. En uh, gra graag gedaan en succes met het programma. Kort vraagje nog, kwart voor zes, waarom? Ben je wakker? Wat, uh... Uh, ik ga zo naar bed, want mijn, ik, mijn dienst als beveiliger zit er, bijna ah, boven. Ik zit er bijna op. Kijk, ja, zie je, die beveiligers, dat uh, levert uh, goed uh, luistervolk op. Uh, Kijk, dan bedoel ik. Dankjewel, Leen. Tot de volgende keer. Welterusten. Dag. Dag. Ehm, um, even kijken hoor. Uh, ik wil zo graag die crypto nog uh, opgelost hebben, maar dat, uh, dat, wordt, uh, dat wordt lastig. Ehm, um, eens even kijken. Jaap. Ja, Hallo Hallo. Ja. Ja. Jaap. Alles goed met jou? Met mij wel. Hoe is het met Jaap? Ah, ja, fantastico. Oh, gelukkig. Nee, dat hoor ja. ik graag. Ja. Ik zal je eerst een anekdote vertellen over uh, Oost-Indisch Doof, want daar uh, heb ik met je collega over gesproken. Wat zeg je? jouw. Uh, nee, Andela. sorry. Ja, <laughs> Dat is heel grappig zelf. Uh, ja. Ik liep een keer een rondje hier, uh, ook meer. Ja. Dat is, uh, die is van Sintelbaan. Uh, weet je wel, dat heette vroeger uh, vroeg, blauw-wit. En dat heet tegenwoordig de Amsterdamse Atletiek uh, Vereniging. Maar goed. Daar reed ik drie, uh, liep ik drie rondjes en toen zat er zo'n Indisch mannetje op dat podiumpje. En die zei, ben jij Indisch doof? Zeg <laughs> zei ik, nee, Oost-Indisch. Hij zegt, jij moet van het veld af. Oké, okay, pik, doe ik. Dat ten eerste. Nou, hilarisch. Ja? En nou moet je dan <laughs> vragen mij wat uh, Oost-Indisch doof is. Als een Indonesisch mannetje tegen jou zegt, ben je Indisch doof? En ik zeg Oost-Indisch tegen hem. Ja. Wie begrijpt elkaar niet? Nou, volgens mij is er sowieso een kleine communicatiestoornis tussen jullie dan. <laughs> ja, ja, ja, we zijn er eigenlijk wel. <laughs> ja. Maar goed, we gaan verder. Ja. Ja, ik wacht. Uh, vrouw nee, we gaan aan verder. Jij vragen, jij belt, zeg het maar. Ja, nou, je wil weten wat Oost-Indisch doof betekent. Ja, maar dat is me net uitgelegd. In het Spaans, Duits, Engels? Ja, als je een vertaling weet. Uh, ik heb zomaar bedenkingen uh, daarover. <fst> ja. Want Het is natuurlijk een Hollandse kolonie. Ja. En uh, Oost-Indisch doof. Eh... Uh, nou... Nah. Uh, je hoeft het niet ter plekke te, hey, te, te verzinnen, No hablas mi lengua. <laughs> Ja, dat denk ik ook. Eh? Ik denk het ook. Ik hoop dat de vragensteller heeft meegeschreven. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dus dus, dus uh, als je niet met taal spreekt, uh, dan mag je de ja? horen eraf knippen of zoiets. Zo, iets, iets van Sprengen die strekking. Ja, dat betekent het eigenlijk. Ja. Eh? En hoezo spreek jij zo'n uh, overtuigend woordje Spaans? Ja, er zijn er wel meer hoor die dat doen. ja. Maar jij vraagt aan mij waarom ik dat doe. Ja. Of kan. Ja. Uh, nou, ik heb het beter gesproken, maar daar gaat het even niet om. <lacht> uh, gaan we naar het volgende, uh, in, in het Duits. Nee, ik wil eerst weten waarom jij zo'n aardig woordje Spaans spreekt. Ja, dat, dat heb ik een beetje geleerd zo in de loop der okay. tijd. Nou, in het Duits. Dan maken we allemaal wel eens foutjes hoor, daar niet van, maar. Ja. Uh, uh, alte Vlauwen sprecht biedt mij sprache. wel, ik versteed die niet. Sonst. corta los orejas. Nou ja, dat is dus Duits en Spaans een beetje domme heen. Ja. Het slaat eigenlijk nergens op. Nee. Net zoals die anekdote dat die man daar zit, ja. die Indonesische man Ja, je zit. kan me wat, Jaap. Je begint nu nog een keer opnieuw met de anekdote van net. Je ah, nee, nee, gaat nee. al die twee keer dezelfde anekdote vertellen. Ja, maar die Indonesische mensen maken ook fouten betreffende te vergeten te zeggen Oost-Indisch. Ja. En dan moet ik dat gaan invullen als Nederlander. Ja, nou Jaap, tot de volgende keer. Oké, okay, bye. Bis nergste maal. Oh je vaar, goed. Uh, Jos, goed Jos of Zeger misschien? Jos is weer weg. Nou, of gewoon helemaal niemand. Nou, dat geeft helemaal niks. We hebben nog negen minuten te gaan. Dan kan ik mooi nog heel even uh, vertellen dat ik nog iemand zoek die de crypto op kan lossen met de opgave misdaadfamilie. Hij ah, is helemaal niet zo moeilijk, hoor. Ik ik dacht toch van die is te makkelijk, maar misdaadfamilie, tien letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die vraag van de koffie staat nog open... maar die heb ik volgens mij inmiddels ook in de chat beantwoord gekregen. Maar dan kreeg ik een beetje een zorgwekkend antwoord. Want iemand heeft opgezocht hoe lang je koffie eigenlijk officieel uh, kunt bewaren. En uh, de Doortje was dat, dankjewel Doortje. En die, die schrijft... gebrande koffie verliest wanneer deze in contact komt met de lucht... in een tijdspanne van acht uur al veertig procent van zijn aroma oorzaak hiervan is de toevoeging van zuurstof... een van de belangrijkste vijanden van koffie. Andere boosdoener is vochtigheid. en Dat levert weer schimmels op. Koffie moet je dus eigenlijk luchtdicht bewaren. En anders is het na acht uur eigenlijk al, eigenlijk al een stuk minder lekker. Dus uh, nou ja, maar dan kun je het nog steeds wel drinken. Natuurlijk. Ik denk, volgens mij is Gijs niet zo uh, heel erg van... Oh, het aroma is niet meer goed, dus ik, uh, ik lust deze koffie niet meer. En dan uh, las ik nog ergens op de chat dat je het na een dag eigenlijk al weg kan gooien. Nou, dat lijkt me toch stug. Ik denk toch dat je een pak koffie, als het open is, dan kun je het toch nog wel wat langer bewaren. Maar ja, hoe lang dan? Hè? 0800 1121. Theo? Oh, goedemorgen. Goedemorgen. Theo van Zellen met Amstelveen. Ik heb het over die meneer die net over ons Indisch Doof het antwoord gaf. Ja. De film die hij bedoelde, dat is de beroemde Max Havelaar. Oh, wat goed. Van Eduard Douwens Dekkers schuil naar Multatuli. En die komt vannacht om vijf voor half één komt die op Nederland 2. Dus de komende nacht, de vrijdagnacht? De komende nacht, ja. Nou, wat een stukje service dat je ja, dat er nog even bij meldt. Het is zo belangrijk, omdat het ten eerste natuurlijk de toestanden aangeeft van 115 jaar geleden hoe dat was met dat cultuurstelsel in het toenmalig Nederlands-Indië... maar vooral ook het maken van die film in Indonesië... wat een hoop problemen dat gaf. Zo moesten bijvoorbeeld alle rollen en functies dubbel bezet worden... door zowel een Nederlander als een Indonesiër in die tijd. Oh. En heeft er een jaar over gedaan om de locaties te zoeken... en eh, omdat er weinig over was van het Nederlands kol koloniale tijdperk... En toen de film eenmaal ging lopen, ging er een heleboel mis wat ook maar mis kon gaan. Dus eigenlijk het Oost-Indisch doven tegenwerken het niet willen horen... bleek ook nog eigenlijk, denk ik, uit het maken van die beroemde film... Nou zo lees ik het namelijk in de microgids die ja. ik voor mij heb liggen en die vanavond die film beschrijft. Maar jij denkt dus, jij denkt dus wel, goh, het is uh, tien voor zes geweest. Ik ga eens kijken wat er vanavond laat op televisie is. Nee, ik wist het. Ik vind het zo'n mooie uh. film. Ik verheug mij erop. Ik geloof dat ik hem ook al drie keer opgenomen heb. Shit. En uh, nee, oh, al dat soort dingen wat met geschiedenis te maken heeft, daar kun je me s'nachts wakker voor maken. Hoor. Oh, nou ja, als, als je dan als het aandringt. Het echt, ja. Vooral als het een echt historisch achtergrond namelijk heeft. Ja, precies. Hoe was het in die tijd. Je komt er zo weinig over te weten. Want in mijn lagere schooltijd, ik ben al zo kort na de Tweede Wereldoorlog naar de lagere school gegaan, was Indonesië en het Nederlands-Indië toen totaal taboe. Wij moesten zelfs uit de schoolboeken de kaarten van Indië verwijderen en doorstrepen. Oh. Het, het bekende woord Indië verloren, al verloren, deed toen op geld. 1945, 1949. Ja, ja. ja, dus dat was een erg groot probleem. En daarom interesseert mij dat zo. Nou, hartstikke fijn, want dus dat vind ik even nog ik... een mooie uitleg. Ja. ja, laat iedereen of kijken of het opnemen, want het is een waardevolle <laughs> film. Dankjewel, hè. Kijn. Graag gedaan. En een goede dag nog, want het wordt Rijf. een hele lange voor je. Jullie ook, maakt niet uit. <laughs> Oké. Okay. Oh, ja, dag. Dag. Um, ja, ik uh, ga het gewoon even proberen, denk ik, met Adrie, of niet? Ja, ja. Uh, heel kort. Ik weet niet of het al gezegd is. Ben je nou Dan ben je nog steeds wakker? Nee, ik, ik zet hem net aan. Oh, je en... bent nog even gaan tukken tussendoor. Ja. Oh, ja. Okay. ja. Nou, is het, uh, ik weet niet of het gezegd is, maar is het misschien mafiosi? <laughs> nee, dat is fout. Oh. Het is volgens mij ook geen tien letters. Oh, oh dat maar... is het ook niet. Wie? Nou, dan uh, hangt Lucia. Luciano weer op. Ja, maar toch uh, bedankt, hè, Luciano. Ja, ja oké. Okay. <laughs> Tot de volgende keer. Dag. Dier. Emmy. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik dacht dat de oplossing pleeggezin was. Oh, wat ben ik blij dat je belt. Yes. Oh ja? Ja, ik denk het is gewoon vijf minuten voor zes. Dan gaat gewoon niemand meer bellen met een goede oplossing van die crypto. Nou, dan belt Emmy toch nog ja, even. Ja, want anders dan zit ik zit met zo'n hele prijzenkast. En dat is eigenlijk allemaal oude meuk, maar die moet allemaal weg. Dat moet ik hier iedere week een stukje minder uit de kast, hè? Ja, maar ik denk, als er niemand belt, dan uh, moet ik straks nog moet ik, uh, moet ik met een aanhangwagen naar het oud papier gaan rijden. Ach, Moet niet gekker worden. maar naar de joh. <laughs> ja, we sturen in ieder geval. Zoek, ik zoek iets leuks uit. En, Leuk. uh, want het is, het is, ja, misdaad, familie, pleeggezin. Ja, ik vond hem zelf. Ik dacht, ik, ik vond hem heel logisch toen ik hem zag. Ja. Alleen, oh, Het klopt die. Maak je vaak cryptos? Ja, dagelijks. Want is dan mag je dan uh, misdaad en pleeg? Dat is toch eigenlijk niet officieel in crypto, omdat het helemaal geen synoniemen zijn. Nee. Ach, maar die cryptomakers hebben zoveel verschillende kronkels. De ene doet het zus en de andere doet het zo. Ja, want dat is ook en het... dan, uh, je moet maar proberen de kronkel van de cryptomaker uh, door te hebben. Ja, precies. Nou, eigenlijk hoe meer kronkels je weet, hoe, hoe makkelijker het wordt natuurlijk. En hoe leuker het is. Ja. Maar eh, ik ben blij dat je even een goede oplossing pleeggezin hebt doorgegeven. Want de mensen die nu nog steeds hun kronkels proberen te proberen te kronkelen om eruit te komen... En dat op de vroege ochtend, hè? Ja, eh, die kunnen nu weer rustig ademhalen en die kunnen ontspannen. En dat is okay. altijd even fijn. Eh, Emmy, ja? even tussen jou en mij. Het is ja. um, uh, vier minuten voor zes. Ja. Op vrijdagochtend. Ja. Waarom ben je al wakker? Omdat ik over vijf minuten mijn bed uit ga om naar mijn werk te gaan. En dan denk je van, goh, nou, waar normale mensen op de snoesknop drukken, denk ja. jij, ik los even de crypto op. Ik lig al lekker met een beetje thee naar je te luisteren vanaf <laughs> half zes. Echt waar? In de beeld, oh, in het bedje. Nee. Ja, precies. En is het verder, het is al licht in de beeld zeker, want ik zit er, ik ben... Nee, nee, nee, het is oh. nog schema hoor. Het is zelfs oh. schemer. voor ik, goede schemers. Ik ben een beetje in een hok weggestopt nu, dus ik... Ja, nee, het is nog ben... donker. Maar we gaan binnenkort meemaken dat de zon al op is als we klaar nee, zijn. Nee, want volgende week heb je weer uh, zomertijd. Dan gaan we weer een stapje achteruit. Oh, dan dus zeg je zo wat inderdaad. Ja. Nou ja, het maakt ook niet uit. De zomer komt eraan en er komt ook een nieuwe dag aan. Want het is officieel vrijdag. Dus ik wens je een goede werkdag toe, Emmy. En we gaan zo weer lekker afsluiten bij Diana Ross. Precies. Nog even, Emmy je achternaam. Uh, de beeld weten we nu, maar je achternaam? Bitter. Niet zoet, maar bitter. Emmy Bitter. Uh, van harte gefeliciteerd met het oplossen van de crypto. En tot een volgende keer. Dankjewel. Dag Emmy En dag allemaal. Dit was Nachtzuster voor deze week. Tot volgende week donderdag. Dag. Hey.